Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. Dat zei minister van Nieuwenhuizen na overleg met de transportsector... over de gevolgen van de zware storm op 18 januari. Tientallen vrachtwagens werden toen omvergeblazen. Een verbod is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister... omdat chauffeurs vaak al onderweg zijn als er wordt gewaarschuwd. De lijsttrekker van de PVV in Hengelo in Overijssel... heeft zich teruggetrokken. Volgens lijsttrekker Rietman is dat gebeurd... na zeer heftige reacties van zijn familie. De aanleiding is volgens Riedman een interview met de krant Tubantia. Riedman en de nummer twee van de partij pleiten daarin... voor een sluiting van een moskee en een islamitische school in Hengelo. Zoals ook in het PVV-verkiezingsprogramma staat. Riedman wil ook niet meer in de gemeenteraad... als hij op 21 maart wordt gekozen. De nummer twee van de PVV, Nijhof... Neemt het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 Jeff Bezos, de topman van Amazon, is de rijkste man ter wereld. Volgens Zakenblad Forbes heeft hij een vermogen van 112 miljard dollar. Hij is de eerste die meer heeft dan 100 miljard. Bill Gates van Microsoft, tot nu toe steeds de nummer 1... staat met 90 miljard op de tweede plaats.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 Ze lopen een aantal minuten uit de pas en dat heeft grote gevolgen. Maandags alarm ging niet af, apparaten zijn van slag, heel lastig allemaal. En toch, het sterkt mij in één gedachte. De tijd gaat volstrekt zijn eigen gang. Goedenavond, welkom bij Het Oog op Morgen. Schrijver en columnist Remco Kampert legt zijn pen neer. Hij is moe en oud, melden zijn uitgever de bezige bij. Boezemvriend Jan Mulder reageert. Eerst spierballen tonen met het afvuren van raketten... en dan toenadering zoeken met je gevraagde buren. Noord-Korea wil een top met Zuid-Korea. Jean-Pierre Gele en Saskia van Loenen werken als journalisten... voor respectievelijk de Volkskrant en NSC. En ze hebben een gemeenschappelijke liefde naar vogels kijken. Van hun hand verschijnt het boek Spotvogels. Natuurlijk komt de politiek nieuws uit Den Haag... en in de studio staat het duo Jentel en de Boer klaar. Ze hebben een nieuwe voorstelling, die heet Magie... en ze zingen straks twee liedjes. Nu eerst het nieuwsoverzicht van... Dinsdag 6 maart. Verrassend nieuws uit Zuid-Korea dus. Daar werd bekendgemaakt dat de twee Korea's... volgende maand een zeldzaam topoverleg zullen hebben. Noord-Korea zou er zelfs voor openstaan om over de ontmanteling van de nucleaire wapens te praten. In Washington is sceptisch gereageerd. We zullen zien wat hier gebeurt. Maybe this is a breakthrough. Um, I seriously doubt it, but um, like I said, hope springs eternal. We moeten maar zien wat er gebeurt, zegt dit lid van de regering Trump. Hij waarschuwt dat Noord-Korea al eerder tijd rekte om nucleaire wapens verder te ontwikkelen. All efforts in Korea En er was meer nieuws over de voormalige Russische dubbelspion die gisteren in Groot-Brittannië werd vergiftigd. Ook zijn dochter ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En deze man trof hen gisteren aan in het winkelcentrum in Salisbury. Her eyes were just completely white. They were wide open, but just white. And then the man went stiff, his arm stopped moving. Um, but he's still looking dead straight. And then the woman just she was completely pale. The man started to go pale. Ze waren bleek, verstijfd en haar ogen waren helemaal weggedraaid, zegt hij. Boris Johnson, de Britse minister van Buitenlandse Zaken... zegt dat de aanval niet ongestraft zal blijven. No attempt to take innocent life on UK soil... will go either unsanctioned or unpunished. En als blijkt dat een buitenlandse regering erachter zit... kan die rekenen op een harde tegenreactie, zegt Johnson. Should evidence emerge that implies state responsibility... then her majesty's government will respond appropriately and robustly. In de top van het bedrijfsleven zijn nog altijd erg weinig vrouwen werkzaam. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven te weinig doen om de afgesproken doelen te halen. Minister van Engelshoven vindt de cijfers van 2017 bedroevend slecht. Ik vind ze eerlijk gezegd om te huilen. Uh, dit is echt gewoon een heel slecht uh, rapport. Voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW ziet het patroon in de teleurstellende rapporten. Ik heb gezegd dat is mijn jaarlijkse oefening in nederigheid en een boetedoening. We scharrelen wel vooruit met de cijfers. Maar het is nog niet genoeg om binnen afzienbare tijd ongeveer een derde van de top een vrouw te laten zijn, zoals de bedoeling is. Het zijn geen gezellige clubjes, maar het wordt gebruikt als een dekmantel. Een groot deel van de Tweede Kamer steunt een voorstel van de Partij van de Arbeid... om de minister in staat te stellen om motoclubs te verbieden. Nu gaat de rechter daarover. Het zijn geen gezellige clubjes, maar het wordt gebruikt als een dekmantel... voor allerlei praktijken die we niet willen. Afpersingen, intimidaties, schietpartijen in woonwijken. Terwijl we juist willen dat de buurten veilig zijn... dat mensen daar zeker van kunnen zijn en daarom dit verbod. Volgens politiek verslaggever Ron Frezen blijven criminelen... met clubjes die wel gezellig zijn... Ook niet gespaard. Het woord motor komt trouwens in het hele voorstel niet voor. Omdat bendes ook verboden moeten kunnen worden. als ze bijvoorbeeld, om maar eens iets te noemen. een breiklub beginnen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En dan op naar de kranten van morgen. Wat staat erin? Freddy van Tijn heeft ze allemaal doorgebladerd. al doet ze dat niet op papier. maar meestal gewoon via de laptop. en heeft het een en ander gevonden. Defensie heeft geweren en machinepistolen in bruiklijn gegeven. aan medewerkers die wapens verzamelen. De Telegraaf schrijft dat ze tussen 2000 en 2003 werden uitgeleend... aan leden van de Nederlandse Vereniging ter Bevordering... en instandhouding van wapenverzamelingen Edouard de Beaumont. En daarna daagt het besef dat het uitlenen niet strookte met het beleid. Maar een deel van de verzamelaars weigert de wapens terug te geven. Daarom begint de Defensie een rechtszaak. De verbetering van het contact tussen ouders en kinderen... heeft bijgedragen aan de daling van de jeugdcriminaliteit, schrijft Trouw.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 Het Nederlands Dagblad onderzoekt de academische vrijheid... bij universiteiten om over alles te discussiëren. Aanleiding zijn de protesten de laatste tijd vanwege omstreden sprekers. Laatst nog, toen een Palestijnse die betrokken was... bij een bomaanslag in Jeruzalem kwam spreken bij de VU. Een universitair docent van Utrecht University zegt... academische vrijheid betekent dat je vrij moet zijn... in het uitwisselen van gedachten en ideeën. Ook van een afwijkende mening... Maar als een spreker dingen beweert die aantoonbaar onjuist zijn, moeten universiteiten hem geen platform bieden. In de Telegraaf zetten deskundigen wat kanttekeningen bij het groeiend aantal DNA-bureaus. Van die commerciële bureaus die tegen vergoeding de familiegeschiedenis gaan uitzoeken. De resultaten zijn volgens die deskundigen steeds betrouwbaarder. Maar er zijn wel wat knelpunten wat betreft de privacy. Een grote bank vol met DNA van mensen over heel de wereld. Ja, dit soort bedrijven mag wel wat transparanter zijn over wat ze precies met die persoonlijke informatie gaan doen, zegt een deskundige van het VU Medisch Centrum. Er zijn namelijk bijvoorbeeld bedrijven die met de gegevens uit zo'n DNA-bank onderzoek doen naar specifieke genetisch bepaalde ziektes, daarna een medicijn presenteren en patenteren en op die manier dubbel verdienen aan jouw DNA. Kinderen die net na de geboorte veel op hun vader lijken... blijken als ze één jaar zijn gezonder dan hun leeftijdsgenootjes. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Even nadenken hoe dat komt. Volgens wetenschappers in Amerika brengt de vader van een baby die op hem lijkt... meer tijd met dat kind door en heeft hij er ook meer voor over. En vooral bij kwetsbare eenoudergezinnen gezinnen blijkt dat van groot belang. Normaal hoort dan gelijk een plaatje, maar nu is het gewoon live. En dat is veel fijner eigenlijk, want hier in de studio... zijn Jentel en De Boer, theatermakers, cabaretiers. Uh, jullie zijn op dit moment volgens mij aan het tryouten... met een nieuwe voorstelling, die heet Magie... met als thema Worden mensen nog wel eens door iets geraakt. Dat gaan jullie nu uh, uh, aantonen, want jullie gaan mooie muziek maken. Het eerste nummer wat jullie volgens mij uit de voorstelling gaan speten, heet, spelen... heet Zo Origineel. Gaan we. Hallo vriend. Hoi. Welkom in mijn huis. Het is niet groot, maar het is wel ingericht volgens de allerlaatste trends. Ik ben een heel bijzonder mens, maar dat ziet u ook wel terug in mijn kunst. Uw kunst, oh dit een poster. Wat is het? New York. Wat leuk, mooi geprint. Dat is canvas. Is het canvas, meen je dat? Ik heb er ook een van de kat. Hoe verzin je het? Ik denk dat ik wil gaan. Ik heb ook een hart gemaakt van riet. Jij hebt sowieso veel riet. En een steiger houdt houten bank, ruikt u dat? Wat is die zang? Ik heb alles van de rituals, dat reflecteert mijn smaak Wat origineel een tinnen plaat van de chanoir. Hallo vriend, hoi. Welcome to my place, kijk die teksten op dat bord Wat is dat? House rules, house rules, house rules Ha, ha don't give up, we love a lot Nou zo origineel als hier zag ik ze nooit Hier thee, leuke pot, valt het op Zo wel, u houdt hem recht, voor mijn neus Maar enorm ingenieus, er staat theepot opgeschreven op de theepot zelf geschreven Ja zo kocht ik hem, u bent echt origineel Koektrommel, ook al beschreven Mag ik even, oh u moet naar de wc Leuk dan ziet u daar mijn boeddha's Ik begrijp u bent boeddhist Kunt u zeggen wat dat is? Nee, ik snap het al, u bent gewoon stylist Leuk vriend Valt wel mee Welkom in mijn huis Het is niet groot Maar het is wel ingericht volgens de allerlaatste trends U bent een heel bijzonder mens Kijk nog even als u wilt naar mijn lamp Uw lamp, aha Heel groot Hij is gered van de sloop Dan was hij neem ik aan goedkoop Het is glas en steenle steel, ze noemen dat industrieel Ongelooflijk, u bent echt origineel er is bier, tot hier Het is de hoogste tijd, kijk die tekst op de mat Wat is dat? Een grap, een grap, een grap Haha, het ha, ha. is net is so original Dat is niet grappig, wel? die mat is doodnormaal Blijf nog, ik ga Geweldig prachtig huis Het is niet groot, maar het is wel ingericht Volgens de allerlaatste trends, ik ben een heel bijzonder mens Ik moet zeggen, u bent erg origineel Nou, daar hoort u het, ik ben echt origineel Tot ziens, als weer, u bent echt origineel zien als, ha, ha, ha, wat origineel. De groentjes, u bent echt origineel. Ja, het mag gezegd, wij zijn origineel. Ja, Jentel en de Boer met zo origineel. En de dacht, van, viel de muziek nu even stil. De techniek schrok zich ook een hoedje, zoals dat heet. Dat had te maken met het feit dat we naar een nieuw akkoorderschema gingen. Dus jo, we moesten even wat omhoog. Even moduleren. Even moduleren, zoals dat heet. Jentel en de Boer uh, met hun nieuwe voorstelling Magie. Dit, de, daar komt dit stuk uit. Straks gaan we nog een tweede nummer van jullie horen. Dat ja. zo... Het kwam als een verrassing vandaag, het nieuws dat Noord- en Zuid-Korea... voor het eerst in tien jaar een top gaan houden. Maar ja, hoe serieus is dit plan van Noord-Korea? Ik praat erover met journalist Casper van der Veen. Goedenavond, Casper. Goedenavond. Ja, eh, vorig jaar nog, dat weet iedereen, hield Noord-Korea de ene na de andere ketproef. Spanning liep op en nu kan er opeens zomaar gepraat worden. Er komt een top aan. Eh, hoe zit dit? Ja, Noord, uh, wat er eigenlijk aan toegevoegd moet worden... is dat Noord-Korea vandaag uh, een hele reeks beloftes heeft gedaan. Uh, dus uh, wordt inderdaad die top genoemd. Dat is de eerste sinds 2007... Uh, waarbij Kim Jong-un en Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea... is die laatste, uh, elkaar zullen spreken. Uh, maar daarnaast heeft Noord-Korea gelijktijdig beloofd... om ook uh, in gesprek te gaan met de Verenigde Staten... Uh, waarmee de spanningen eigenlijk veel hoger opliepen vorig jaar... En zij hebben zelfs uh, toegezegd aan de VS uh, open te staan... voor eventuele denuclearisering. Een uh, mooi woord voor het uh, afbouwen... dan wel ontmantelen van hun kernwapenprogramma... waar nou juist zoveel over te doen was. Nou, nou eerst naar die top uh, met, met de Zuid-Koreaanse president Moon. Eigenlijk sinds het begin van 2017... Uh, of 2018 heeft uh, Noord-Korea een flink charme-offensief ingezet... Uh, ja, richting Zuid-Korea. Uh, we hebben de beelden gezien natuurlijk van de Olympische Winterspelen. een gezamenlijke openingsceremonie, Noord-Koreaanse juichploeg. Uh, de zus van Kim Jong-un die daar uh, ook te gast was. Uh, er zijn ja, weer nieuwe hotlines tussen de twee landen... Uh, geopend. En het is wel opmerkelijk dat dit uh, Charme-offensief dus van Noord-Korea... eigenlijk direct volgde. En noemde al eigenlijk die raketproeven, die uh, kernproeven. Uh -huh. Eigenlijk direct volgde nadat Noord-Korea had bewezen... dat het het hele Amerikaanse vasteland kan treffen met een raket. Dus wat je eigenlijk ziet is dat uh, Noord-Korea zegt... nou, uh, wij hebben ons doel bereikt. We kunnen heel Amerika treffen met een kernwapen. We kunnen een atoombom afwerpen op New York of Detroit...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 Uh, Moon Jae-in, de, de president, is dus eigenlijk sinds zijn aantreden in mei... heeft hij al continu aangestuurd op ontmoetingen met Noord-Korea... op uh, uh, uitwisselingen, gesprekken, samenwerkingsprojecten. Elke keer gaf, gaf Noord-Korea nul op het request, Maar pas nadat ze eigenlijk hun richting de VS hebben gemaakt... Uh, <coughs> waren ze ineens wel bereid om ja. Ja, met de Zuid-Koreanen te praten. Je zou, het is eigenlijk best slim van Kim Hij is voortdurend aan zet. Er wordt voortdurend om hem gelet. Nou komt die Zeker. top eraan. Neem niet aan dat jij een heel direct lijntje hebt met, uh, met alle mensen daar, maar waar, waar zouden ze het over kunnen gaan hebben? Uh, ja, de afgelopen tijd is er, zijn er niet heel veel voorwaarden gesteld dus, aan uh, Noord-Korea voor al die samenwerkingen. Uh, ja, er zou dus kunnen worden gesproken over uh, het verlichten van uh, economische sancties. Uh, in het verleden werkte Noord- en Zuid-Korea nog wel uh, samen, ook op economisch gebied. En er is een groot industriepark uh, in Noord-Korea... waar Noord-Koreaanse arbeiders voor Zuid-Koreaanse managers werkten. En dat ligt al meer dan twee jaar plat. Uh, en ja, eigenlijk uh, zou Noord-Korea dat dolgraag uh, willen hervatten. En dat, uh, Omdat het ze heel veel geld oplevert. En ik denk ook eigenlijk dat ja, veel van deze voorstellen daarom te doen zijn, uh, verlichting van de sancties... om ja, weer te zorgen dat er wat geld in het laadje komt. Want de sancties beginnen wel ja, pijn te doen in Noord-Korea. Ja, Kim heeft gezegd dat hij bereid is om nucleaire wapens op te geven. Geloof je dat? Nee, ik uh, ben er heel sceptisch over. Ik uh, vond het ook inderdaad een erg opmerkelijke uitspraak. en ik ja, het, er is eigenlijk de afgelopen jaren zijn alle beperkte middelen van Noord-Korea... van het staatsbudget ingezet juist om dit te bereiken. Om tot dit doel te komen. Dat het een kernmogendheid is. Dat het Amerika kan treffen. En dat nu ineens zouden ze dat gaan opgeven. Uh, ja, ik, ik geloof er weinig van. Noord-Korea heeft juist zelfs... Uh, haalt het continu in hun media... halen ze de voorbeelden aan van Saddam Hussein en Muammar Gaddafi voormalige leiders van Irak en Libië... Uh -huh. die hun massavernietigingswapens opgaven... in ruil voor betere banden uh, met de internationale gemeenschap... En ja, allebei die uh, staatshoofden zijn natuurlijk uh, gewelddadig afgezet... en uiteindelijk zelfs, uh, hebben uiteindelijk zelfs de dood gevonden. Ja. En Noord-Korea haalt dat continu aan als een voorbeeld... waarin zij legitimeren dat ze die kernwapens nodig hebben. Want ze zijn al jaren als de dood dat zij de volgende zijn... die het slachtoffer worden van een militaire interventie... Uh, van de Amerikanen of in NAVO-verband... Ja, hey, de, de Zuid-Koreaanse delegatie is momenteel in Washington... Hè, om daar verslag uit te brengen. En Trump heeft voorzichtig positief gereageerd, zoals dat dan heet. Maar hoe denk jij dat Amerika er daadwerkelijk in staat? Uh, ja, ik denk dat, uh, uh, dat hij inderdaad uh, een beetje... Scept... Hij, op Twitter reageerde, die eerder vandaag al redelijk sceptisch... hij zei redelijk van, nou ja, het uh, kan valse hoop zijn... Uh, we zullen wel zien wat er gebeurt. Uh, ja, dat klinkt dus niet alsof hij het heel uh, serieus neemt. Um, dus ik, ik denk dat de Amerikanen eigenlijk eerder uh, eerst actie verwachten om te laten zien hoe serieus uh, Noord-Korea is. Het ding is ook dat Noord-Korea heeft de afgelopen jaren veel bereidheid getoond, wel om met de Amerikanen om tafel te gaan zitten. Uh, maar de eis vanuit de VS is altijd geweest: van, dan willen we ook over de kernwapens praten. Ja. En ja, dan zei Pyongyang: ja, nou daar. Dat is ononderhandelbaar. Wij spreken daar niet over. Ze re refereren zelfs aan hun kernwapenprogramma als het heilige zwaard der gerechtigheid. Nou ja, ja. En ineens gaan ze van ononderhandelbaar naar. Ja, we zijn wel bereid om uh, over minder kernwapens te praten. Dus ja, dat is eigenlijk een uh, 180 graden draai. En dat. Uh, uh, ja, ik, ik uh, ben eigenlijk benieuwd naar wat de ware intenties zijn. Ja. Ik denk dat wanneer puntje bij paaltje komt... dat uh, Noord-Korea misschien ja, onmogelijke eisen zal gaan stellen. Zoals dat alle Amerikanen uh, in Zuid-Korea en Japan uh, de, de benen nemen. Uh, dat die teruggetrokken worden. Ehm... Uh, of dat uh, de Verenigde Staten en Zuid-Korea beloven nooit meer militaire oefeningen samen te houden. Ja, dat zijn allemaal dingen die totaal onacceptabel zijn voor de VS. Ja. Goed, Casper, uh, uh, uh, we, we moeten weer door. Maar uh, ja, ik ben wel heel nieuwsgierig naar die top. Uh, Amerika staat een beetje aan de zijkant. En Noord-Korea en Zuid-Korea uh, Noord -Korea, Zuid -Korea, samen aan tafel. Toch spannend. Dankjewel, Casper van der Veen. Graag gedaan. We gaan naar uh, Jentel en de Boer. Uh, de, de piano is uh, afgestemd uh, en de gitaar ook. Uh, een tweede nummer uit een nieuwe programma en dit nummer heet Morf. Ik weet niet meer hoe wij zijn begonnen. Er was toch nooit iets zonder jou. We spreken elkaars woorden in door ons bedachte zinnen. En ik hoor bij jou mijn zenuwkug weer terug. Je ja, gebaren zijn de mijne, iets trager dan voorheen. Terwijl ik opeens iets schever loop, thanks nee geen probleem. Dat lululu was ooit van mij, daar ben ik mee begonnen. Maar jij denkt echt dat jij journaux In ons superbroze haar. Niemand die kan zien wie ooit de man was, wie de vrouw. Daar lag je om, ik lag om jou. En als de lijven op zijn, dan lig ik dicht tegen je aan. Er was toch nooit iets zonder jou. Dan deel ik jou. Wat. Jentel en de Boer speelden morf uh, van de nieuwe voorstelling waarmee ze aan het uh, try-outen zijn. Ik heb alleen nergens staan wanneer het is. is hebben jullie een, kunnen we ergens een makkelijke speellijst vinden? Mensen die het nu willen weten, waar Zeker, moeten ze naartoe? Op, uh, Jentel en de Boer.nl. Jentel en de En doe dat niet met een J, want dan gebeurt het. Je moet met een Y beginnen Even, en verder mag je het zelf <lacht> uitzoeken. <lacht> dankjewel, heel erg bedankt voor jullie Dank komst. Dankjewel. dankjewel. Het schuurde aan alle kanten vanavond in de Tweede Kamer... waar er gesproken werd over de seksschandalen... rond hulporganisatie Oxfam. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Dag Wilfried, goedenavond. Ja, zoals dat tegenwoordig heet, alles schuurt. Dus het schuurde ook in Den Haag, en, uh, Heftig, inhoudelijk. Ja. Uh, ja. Omdat het natuurlijk uh, ook wel een akelig verhaal is, maar hoezo ook politiek? Nou ja, dat ging bijvoorbeeld over GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee... die onder vuur lag. Van der Lee was lid van de Nederlandse directie van oxfam Novib in de tijd dat dit speelde. In de tijd van die misdragingen door de Engelse Tak. In Engeland kregen ze 8,3 miljoen euro uit Nederland... afkomstig van onder meer het ministerie en uit een hulpactie. En bij de Nederlandse Tak kregen ze op een gegeven moment... een rapport onder ogen over misstanden in Haiti, en ze hebben dat naar eigen zeggen niet geheim gehouden... maar doorgestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2012. Maar Tom van der Lee, dit Kamerlid, die deed verder geen moeite... om door te vragen en het naadje van de kousen te weten. En collega Wilke Boom sprak hem vanmiddag. Luister maar, je voelt het ongemak bij Tom van der Lee. Sam Norvip is pas geïnformeerd nadat dit allemaal gebeurd was... en er uh, uh, stappen waren gezet tegen uh, medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië. Die waren ontslagen. Uh, ja, en dan is het ingewikkeld als, uh, een, uh, als partij... om in zo'n zaak, denk ik, maar ik ben jurist... daar uh, ook nog weer aangifte van te doen. Maar ik, ik, ik, ik weet dat niet. Ik ben daar destijds uh, ja, ook niet bij betrokken geweest. U werkte voor die tijd voor GroenLinks... Toen de tijd was, u directeur bij Oxfam Novib. Nu bent u kamerlid voor GroenLinks. Denkt u dat dit de partij ook nog raakt? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Kijk, ik heb uitgelegd al, uh, denk ruim twee weken geleden, dat ik een beperkte betrokkenheid had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 Ja, en deed Van der Lee ook mee aan het debat over de bestragingen bij de Engelse uh, Ox? Nee, dat deed hij niet, want hij is daar geen woord voor de ah. namens GroenLinks. Dat deed zijn collega Isabelle Dix, En die kreeg het in dat debat behoorlijk aan de stok met de PVV... met het Kamerlid Daniël van Weerdenburg. Want die sprak schande van het optreden van haar GroenLinks-collega. Tom Van der Lee, collega-kamerlid van GroenLinks notenbenen. Zes jaar lang hebben zij de informatie willens en wetens achtergehouden wel bewust de keuze gemaakt dat de reputatie van hun organisatie... en daarmee hun dik betaalde baantjes belangrijker was... dan de veiligheid en het welzijn van kwetsbare kinderen... waar ze voor zeggen op te komen. Voorzitter. Ja, mevrouw Dix. Want ik maak er bezwaar tegen dat mevrouw van Weerdeburg... Eh, nu deze kwalificaties eh, hanteert over een collega-kamerlid... dat hier niet aanwezig is. Dus ik maak er bezwaar tegen dat op deze wijze... een collega-kamerlid in een verkeerd daglicht stelt. Goed, ik zal hem voortaan aan, uh, aanmerken als... Uh Bestuur van Oxfam Novib, prima. En ik zou vanaf deze plek tegen hen willen zeggen... die bestuursleden van Oxfam Novib... jullie zogenaamde excuses aan de slachtoffers... hebben geen enkele betekenis. Nee, dat zei de PVV'er van Weerdenburg vanmiddag. Minister Kaag heeft eerder gezegd... dat haar ministerie in 2012 op de hoogte is gesteld... door Oxfam Novib, maar zoals je gisteren in de uitzending hoorde... die informatie is niet terechtgekomen bij de toenmalige bewindslieden. En dan schuurde het in dat debat ook behoorlijk tussen de VVD en minister Kaag... Hè, waar je het over had, ja, van buitenlandse klopt. handel ja. en ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Ja, dat ging over een plan van de, van de PVV en de VVD... Mm -hmm. om geld terug te halen bij die hulporganisaties. Uh, die 8,3 miljoen euro waar ik het net over had... want die is dus niet goed terechtgekomen. Die is uitgegeven aan misdragingen, zegt uh, Bente Becker. Uh, voor trouwe luisteraars misschien herkenbaar maar als een van onze vaste oogparlementariërs. Uh, deze Bente Becker zegt uh, dat geld dat niet goed terecht ge is gekomen dat moet je maar terugvorderen. Nou, volgens de Algemene Rekenkamer en ook volgens minister Kaag... is er geen fraude met programmagelden geweest. En geld terughalen kan alleen maar als je bewijzen hebt... dat er echt fraude is gepleegd, sputterde de minister. Maar de PVV en de VVD die willen breder kijken. Die zeggen dat niet alleen fraude een rol moet spelen... maar ook integriteit. En als dat niet kan met geld dat al is uitgegeven... dan moet het maar met geld dat nog wordt uitgegeven. Bent de bekker. Ik heb voorgesteld, als je nou dat geld niet kan terughalen... kan je het misschien wel korten op toekomstige middelen. Is dat een mogelijkheid die zij wil overwegen? Ik vind het een belangrijk punt. Ik weet wat u zegt, van nou ja, ga nog even retroactief straffen... voor uh, zes, zeven jaar geleden in de toekomst. En ik denk dat we hier heel voorzichtig uh, mee moeten omgaan. Tegelijkertijd gaat het wel om 8,3 miljoen Nederlands belastinggeld... De Waar we nu wel bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben... en dat is dan wel in de toekomst ook te bezien... dat we kijken ook, mocht er, mocht er sprake zijn van uh, uh, misbruik... Uh, bij ernstig vermoeden dat we al betalingen opschorten. Kijk, je hebt een heel scala aan maatregelen... waarbij je geen afstraffing introduceert. Maar je zegt, oké... Okay, uh, in afwachting van het eindonderzoek, conclusies... en eigen verantwoordelijkheid van organisaties... kunnen we ook betaling opschorten. We kunnen even een pauze inlassen. Maar ik kom ook weer terug op het punt natuurlijk... we moeten er altijd voor zorgen... aan de ene kant staan slachtoffers centraal... maar... De mensen die we willen helpen, die moeten ook niet gestraft worden. Niet indirect en niet direct. Ik denk dat we dat ook juist voor ogen moeten houden. Ook in onze communicatie. Ja, dat zei de minister. Oxfam-Novip heeft een uitstekende reputatie. En slachtoffers van rampen mogen niet uh, ook nog eens extra de dupe worden... als uh, hulporganisaties financieel gestraft worden... voor misdragingen van hun medewerkers. Opvallend dat de VVD zich zo, uh, zo hard opstelt tegen ja. de minister. Wat, wat is hier aan de hand? Ja, dat, dat is zeker opmerkelijk. Behalve dat, dat Bente Becker dit waarschijnlijk ook gewoon echt vindt. Kun je misschien ook wel voorzichtig vaststellen... dat we hier de eerste tekenen toch zien van een coalitiepartij... die ruimte zoekt voor een eigen verhaal, voor een eigen geluid. En dat is misschien zo langzamerhand wel nodig ook. Want het profiel van de VVD in dit kabinet is nog niet heel herkenbaar. En dat moet toch eigenlijk komen van de fractievoorzitter, van Klaas Dijkhoff? Uh, ja, van kamerleden op hun eigen portefeuille van Klaas Dijkhoff... op de grote politieke lijnen, maar uh, daar hoor ik toch bezorgde geluiden over. Die zijn er nog niet hard op, Wilfried, en ook niet massief. Het is een beetje stilletjes gefluister in de wandelgangen... maar er zijn wel degelijk zorgen over Dijkhoff. Uh, dan gaat het bijvoorbeeld over zijn optreden... na de leugen van Halpe Zelstra. Dijkhoff kwam terug van Carnaval vieren en dat was misschien nog iets te veel merkbaar... Uh, ook in het debat van de volgende dag was hij tamelijk onzichtbaar. En in die week, uh, wat verderop in die week had hij een uur lang een tv-optreden bij College Tour. Maar dat viel ook behoorlijk tegen. Daar kwam hij niet echt met een stevig VVD-verhaal. Um, Dijkhoff wordt nu nog algemeen gezien als de grootste kanshebber... om ooit Mark Rutte op te volgen, maar dat moet hij wel uh, wat laten zien. En dan moet hij ook laten zien, laten zien dat hij het echt wil. Ja, en, en dan kun je af gaan vragen of de VVD nog wel genoeg bestuurlijk talent... in de wachtkamer heeft, want ze komen met, met Blok aan bijvoorbeeld. Ja, precies. Dat ook geen niet bepaalde nieuwkomer is. Niet bepaalde nieuwkomer, want inderdaad, wat voor bestuurlijk talent... zit daar dan nog in die VVD-wachtkamer? Je hoort over Blok, hij is zo ervaren. Maar ja, als je dat steeds als argument gebruikt... dat ervaren, ervaring de enige maatstaf is, dan komen er, er nooit nieuwe gezichten. En je hoort van andere partijen juist dat het zo fijn is... dat daar op vrijdag bij de minister in de Trevenzaal allemaal nieuwe gezichten zitten. Want dan zijn er geen oude rekeningen te vereffenen. Iedereen heeft een beetje dezelfde onbevangenheid in het Haagse. Um, het is wel duidelijk dat Rutte met de benoeming van Blok... geen risico wilde nemen. Maar de vraag is zo langzamerhand ook wel... of hij wel veel keuze had, Wilfried. Ja, we gaan het zien met die VVD. Dank je wel, ja. Wilma Graag gedaan. van Eddy Vedder uit 2007. Ja, vanmiddag maakte de uitgeverij van Remco Kampert bekend... dat hij stopt met schrijven. Uh, aan de lijn heb ik Jan Mulder. Hallo, Jan. Hij roept het. Hallo, Jan. Ja, jij schreef jarenlang met Kampert die gezamenlijke column hebt... de voorbeginning van de Volkskrant, Camus. Ook getoerd ja. met hem, ook tijdenlang door het land... om uh, in theaters uit eigen werk voor te lezen. Ik, ik wil je even iets laten horen. Dit zei Remco Kampert anderhalf jaar geleden... in een interview uh, met Rob Trip in het Oog. Maar uh, ja, kijk, ik kan het schrijven niet missen. Uh, dat, uh, ja, nogmaals, dat houdt me in leven. Uh, uh, mijn wereld schrijven, dat ja, dat vreselijk. Ja, ja, ja wat, hoe reageer je ja. op als je dit hoort? Dus nou, ja, terug. Terug. Ik, ik, ik hoorde dat vanmiddag ook. En dat, dat is natuurlijk waar, wat hij zegt. En ik weet nu even niet waar ik mee ik meer te doen heb... met de schrijver of de lezer. Joh, ik, ik was zo gek op die stukjes in de kranten. Ja. En dat is, komt er ook nog bij. Remco is, is behalve dichter en, en uh, schrijver... ook een, een, een, iemand die van de krant houdt. Ja. Hij, hij, hij was echt een uh, volkskrantenjongen. Dat, dat, dat ben je niet kwijt. Maar, maar ja, vooral, de, ik, ik ga een beetje van de lezer uit. Ik zal hem enorm missen. Ja. He. Had jij datzelfde wat ik had, dat als, ik las hem ook altijd graag. En de laatste jaren viel natuurlijk op dat elke keer als ik het opensloeg... dan dacht ik, hoeveel ruimte is er voor hemzelf... en hoeveel ruimte is er voor de gedichten? En dat leek erop alsof, alsof er steeds meer gedichten kwam te staan... en steeds minder Remco. Ja... Dat is waar, maar, maar uh, da, dan, dan uh, zag ik daar toch nog het voordeel in, of, of het mooie, van dat hij voor zijn boekenkast uh, stond en er iets voor mij uitkiest. En dat is ook al een, een, een gave, vind ik. Maar goed, inderdaad, die paar zinnen. Kijk, ik genoot eigenlijk, maar dat was dan poëzie, maar qua schrijven was het de een donderdag, een, een somberman. Weet je wel, dat, ja. was altijd zo, dat was elke week hetzelfde stukje, maar totaal anders. En de, de gein zat hem dan in een omkering van somber naar vreugde. Oh nee, niet te veel. Ik moet somber zijn. Weet je wel, dat, dat, dat, dat waren, dat zijn echt uh, hele ingenieuze stukjes. Dat ga ik wel missen. Ja, want ik zie, ja komt met het woord somber. Ik, ik, zie, ik heb hier toevallig ja. van uh, 17 februari in feite dus zijn laatste column van de zaterdagkrant. Begint ja. met ook ik werd wakker in het grijze ochtendlicht en dan komen we somber te daalde in meneer neer voor ik het wist. Ja, ja. ja. Ja. Ja, Was jij het verrast eigenlijk Jan? Wist jij dat de column stopte? Nou, nee, nee, nee, want ik zag dat wel. En ik hoorde natuurlijk ook wel van Deborah, zijn vrouw... dat het niet zo goed met hem gaat. Dat ik... Maar goed, weet je wel, hij is 88, Wilfried. En dan ga je allerlei dingen denken. Het lichaam is niet meer als van Bolt. Weet Bolt. Remco <laughs> wordt dan iets, wordt iets breekbaarder op zo'n leeftijd. Ja. Maar het is nu ook heel gewoon een uh, longontsteking geweest, hè? Ja, daar da, da, da kom je dan moeilijk bovenop. Ik snap wel dat de dokter nu heeft gezegd... Uh, misschien moet je het toch wel eventjes nu heerlijk rust eraan doen... zonder deadlines. Ja, maar, maar zijn familie laat dan weten, via de bezige bij hij is oud en moe en heeft genoeg geschreven. Dat, dat lijkt mij, dat is voor de, voor de fan onverteerbaar, om dat zinnetje te moeten lezen. Ja. En voor jou wellicht ook, of niet? Ja, tuurlijk. Maar, maar ook voor hemzelf, hè. Wat, wat hij zelf zei. Hè. Remco die, die, die zijn leven is schrijven. En dat, dat weet je wel, heerlijk in die, in die kamer zitten, met die oude wetse type machine. Dat die, die, die, die rust en, en, en, en zaligheid die hem neerdaalt, dat begrijp ik wel, dat ben je nu kwijt. Maar, maar ergens heb ik toch ook wel het, de hoop en het gevoel... dat, dat, dat, dat, dat daar iets, iets anders weldadigs voor in de plaats komt. Want die energie hou je niet eeuwig. Ook Remco Kamp het niet. Nee. Dan, dan, dan, dan maar uh, in de poëzie lezen... En, en, en niet meer die twee zinnetjes ertussen schrijven. Ja, dus je bedoelt dat, dat, dat hij wel zelf veel zal lezen... maar, ja, maar niet ja. zal schrijven. Maar hij zegt een jaar geleden, je ja, kan het ja. schrijven niet missen. Nee, nee, nee. Nou, ik ga hem een van deze dagen opzoeken... en ik zal hem ook namens jou even ja. opporren. Ja. We gaan gewoon niet akkoord, ja, taal, Jan. Ook al ja, is 88, wat, we wat hij we gaan niet akkoord. Ja. Wel. Ja. Ja. Wat, wat, wat deed je overigens, Jan? Als je, ik weet niet hoe vaak je hem uh, uh, uh, op, opzoekt. Maar wat doe je als jij nou. bij hem komt? Nou, De laatste weken ben ik daar niet geweest, want het schijnt... Uh, in Kees van Koten ook niet, waarmee hij heel goed is, weet je wel. Want ja, je wordt, wordt verzwakt door zo'n longontsteking, Wilfried. Ja. En hij, hij had daar de, de energie niet voor om vrienden te ontvangen. En dat hebben wij natuurlijk uh, gerespecteerd. Ja. Maar dat, ik heb wel het gevoel, als ik uh, de, de, de laatste bericht hoor, dat dat, dat er wel weer aankomt. Oké, okay. en, en is, ja, zou hij genoeg kunnen hebben? Ik weet wel, die documentaire die hij over hem gemaakt is, er zijn er ja. twee gemaakt. Ik herinner me de een van iemand die, die, die eigenlijk alleen maar in zijn huis bleef. Hè? Die zag de kamer alleen maar in huis. En ik, ik I, vond dat wel een grote wereld, die, dat huis van hem. Ik dacht, daar kan je wel lang in rondhangen. Schitterend huis. Geweldig. Maar goed, dat, dat, dat, dat bestrijkt hij geloof ik ook niet helemaal meer. Hij zit in zijn werkkamer en daar is hij het gelukkigste. Wilfried, ja. die troost heb ik wel. Ja, in, in, in, tussen zijn boeken en weet je wel, de, de, als die typemachine er maar staat, ja. denk ik. Ja, zou, dat stoppen. is al heel wat. Als hij er staat en, en er ja. zit een wit velletje in gedraaid. dan komt hij de dag door, is het echt zo? Ik geloof het wel. Het is ja. een lekker broodje kaas, zo'n ding. <laughs> of, of, of moet je constateren, wat ook helemaal niet erg is op zijn leeftijd en met zijn Euvre, dat je zegt: van, Nou, misschien heeft, heeft hij op papier nu alles gezegd en bewezen voor ja. zichzelf. Ja, dat, dat, dat denk ik wel. En, en, en als hij het niet dan vindt, dan, dan, dan doen. Kennis van de poëzie en de literatuur, wel. Nou, Remco Kamp, het heeft niks met te bewijzen, natuurlijk. Maar het is gewoon. Ja, wat ik net al zei. Schrijven is zijn leven. En als alles al bewezen is. Ach, wat dat zal, dat kan hem niet schelen. Hij wil schrijven, zinnen. Weet je wel. Het dat, dat, dat, dat, is, is even afwachten. wat dat voor effect op hem heeft. Ja. Dat, dat, dat, kan, dat zou ik niet kunnen zeggen. Z zou de deadline hem de das om hebben gedaan? Zou dat toch een beetje te spannend worden? Op die leeftijd? Dat je toch iedere week en ook nog voor Elsevier... Hè. Stukken moet maken. Ja, maar, maar, maar uh, enorm groot waren die stukken niet. En ik, hij zei me wel eens tegen... ik zei, dat oh, bewonderd ik weer zo'n zo kleine somberman. Ja, dat is snel geschreven. Maar goed, dat moet je natuurlijk niet vertrouwen. Dat, dat, dat doet hij iets langer over dan, dan, dan hij zegt misschien. Ja. Maar, maar de deadlines had hij niet zo'n zo last van, geloof ik. Als we nee. nou toch nog één keer... Jan samen de duimschroeven aandraaien <laughs> voor Remco. Ja, Zou ik, je nou ik, bijvoorbeeld ik, ik, niet kunnen vragen of die één zin tikt op zijn typemachine... en dat hij gewoon op die plek komt te staan op zaterdag? Dat, dat, dat de diehards, de fans daar toch heel gelukkig van worden? Eén zinnetje? Met... Dat is wel mooi. Ja, toch? Maar dat moet toch dan te doen zijn? Bij, je zit dan wel vlak bij de wereld van de hè Wilfried. Ik denk niet dat Remco zo'n type is. Ik, ik zou bijna Miss, durven ik zeggen... ik maar denk maar drie, dat Remco drie, helemaal niet, niet weet wat Twitter is. ja <laughs> Nee, ik ga me drie vragen. Ja? Drie zinnen. Ja, ja. ja dat, dat, dat lijkt mij prachtig. En wel in het volledige wit. Dus wel over, over de volledige kolomlengte En voor de rest, ja. veel wit. Ja. Dat heeft ik, hij wel Ik verdient. herinner me ook nog een keer een stuk. in de Haagse Post van Remco Campus. Dat stond linksboven. Uh, had hij ook een column linksboven geachte lezer en rechtsonder dank u wel. <laughs> en, uh, is dat ook een optie of niet? Elke Daar ben ik week... voor deze zaterdag al te vergeten mee, Jan. <laughs> <Okay>. <laughs> Dankjewel Jan uh, Mulder voor je reactie op het feit... dat uh, Remco Kampert van Plan is om niet meer te schrijven. Dankjewel Jan, een goeienacht. Dag. Nacht. Dag. in the dead of These broken wings fly. All Ja, wie kent het liedje niet. Hè? Dus we, we, we stoppen er ook weer snel mee om snel door te praten over nog een prachtig schrijfonderwerp, namelijk schrijven over vogels en vooral over het kijken naar vogels. Journalisten Jean-Pierre Gele en Saskia Loenen schreven een boek over hun gezamenlijke liefde. De titel is Spot Vogels over het kijken naar vogels, maar ook over het kijken naar vogelaars. En daarmee kijken ze in feite ook naar zichzelf, want dat zijn ze inmiddels vogelaars. En al een tijdje. Goedenavond alle twee. Goedenavond. Uh, ja, in jullie voorwoord uh, schrijven jullie, vogelaar is een hip fenomeen. Ja. Dat verbaast me wel, Jean-Pierre. Je ik dacht, ja, ik zal niet zeggen dat ik het dat ik clichématig dacht... over hoe ze er doorgaans uitzien, <lacht> namelijk in gevechtskleding. Ja. Nou ja, noem maar op. Ja. Maar wat is er hip aan een vogelaar? Nou, er is, ik ben uh, al een jaartje of twintig stiekem een vogelaar... maar ik heb me daar lang voor geschaamd. En dat kwam door precies hetzelfde als wat jij nu beschrijft. Uh, maar er is een, een, een beweging gaande, met name onder jongeren... en soms zelfs onder vrouwen... Uh, het, het is een soort... Ja, sinds uh, de nerd in de mode kwam... Uh, mocht je ook ineens uh, zoiets nerdachtigs als vogeltjes kijken uh, leuk vinden. Ik kreeg het iets hips. Als je nu uh, het veld ingaat, om het zo maar te noemen... dan loop je geheide kans om allemaal jonge jongens tegen te komen... met paardenstaartjes en uh, hippe ja, kleding die, die ook niet per se in die schutkleuren moeten lopen... Nou, omdat dat misschien wel onzin is, Saskia? Nou, dat toch wel. Ja? Ja, ja de kleur legergroen is favoriet bij uh, bijna alle vogelaars, jong en oud. Ja. En wij vragen ons altijd af waarom dan. Want je kunt ook gewoon in een spijkerbroek het veld in. Ja. Of maar zelfs uh, met een jurkje. Want in jouw, ja, in jou, ik, in jouw ja. aandeel in het boek merk ik ja. ook wel dat jij je niet heel erg gelegen nee. laat liggen aan de, nee. aan de basiskleuren. Nou ja, het punt, is, het punt is dat het die vogels niet uitmaakt. Hè. Maar het, hoe ik dat die dat, dat, dat schrijf, ja. jij, maar die, dat is bekend. Ze zijn Ja, Het is onderzocht. Er is nog nooit een vogel weggevlogen ja. omdat er ergens iemand in een roze jurkje kwam aanvladderen. Ja, okay. wat, wat zijn nou eigenlijk de rituelen van? Een vogelaar als die ochtends opstaat. Nou, mijn eerste gedachte, of mijn eerste daad is: kijken wat voor weer het is. Niet naar waarneming.nl niet onmiddellijk, maar dat heeft weer te maken met de vraag... wat voor soort vogelaar Precies. je bent. Ik ben niet het type vogelaar, en er zijn er veel van... die wel op waarneming.nl of andere apps of sites kijken... Ja. en dan zien dat er in Zuidoost-Groningen een roodkeelpieper zit... die ja. ene ja. zeldzaamheid, en dan in de auto springen... en met 180 erop afscheuren. Heb je het nooit gedaan, eerlijk zeggen? Um, ik heb vorig jaar, nee, twee jaar, anderhalf jaar geleden alweer... Heb ik zeven kilometer met de auto gereisd om een paar pestvogels te zien? <lacht> dat waren de eerste in mijn leven, tot nu toe ook de laatste. En dat was prachtig. Ja, ja. Ik was in mijn eentje overigens, dat maakt het extra ja. mooi. Zochtens om acht uur. Okay. En, en jij, maar, Saskia, hoe, hoe, ik hoe gaat het uh, voor ben, jou? Mm, hoe lang was dat? geleden? Nee, maar u, hoe je geleden... ochtendritueel is? Oh, het ochtendritueel. Nou ja, het hangt een beetje van af. Als ik zin heb om, de, om te gaan wandelen en vogels te gaan kijken, ik combineer het bijna altijd met een lange wandeling, 10, 15 kilometer ergens in een natuurgebied, als het even kan. Ik kijk dan soms op waarneming.nl... of er toevallig in, uh, op die route zeg maar, iets leuks gezien is. De ja. dag ervoor bijvoorbeeld, want ik begin altijd s morgens vroeg. En dan denk ik, nou, god, er zitten bijvoorbeeld pestvogels. Nou, dat is mooi meegenomen. Maar ik ga niet inderdaad speciaal uh, naar de andere kant van het land rijden. Huh. Wat me opvalt aan, aan de stukken die je, je schrijft eigenlijk om en om aan elkaar... en dan ja. brieven aan elkaar... wat me opvalt is dat jij, dat jij eigenlijk gewoon naar de, door, door, door de ruit kijkt... en al heel veel meemaakt. Ja, in mijn tuin. Ja. Ja. Ik, ik heb een geweldige tuin uh, met veel bomen. Dat scheelt. Er komen heel veel vogels in zitten. En ik strooi nogal rijkelijk met voer. Vooral in dit seizoen. En ja, dan, dan zitten er permanent 20, 30 vogels uh, waar ik naar kan kijken. Ja, maar waaronder ook, uh, ik, moet, ik weet even niet meer precies welke, maar ook een sperwer. Een sperwer, ja. Dat is Wat een, er een er ook relatief weer? kleine roofvogel. Maar als die in je tuin zit, dan lijkt het wel een Amerikaanse zeearend. Omdat het beeld ja. totaal niet klopt. Een roofvogel in je tuin, dat, dat kan niet. En die zijn vrij wendbaar en dalen nog wel eens neer in onze tuinen. En ja, ik heb heel veel Turkse tortels in mijn tuin. En ja, op een gegeven moment had hij er een te pakken en zat hij bovenop zo'n Turkse tortel in het grasveld. En ja, dat is geweldig. Ja. En dan zijn er ook mensen die vragen, ja, maar ren je dan niet naar buiten om die tortel te redden? Nou, nee, want ik heb er twintig, dus dat zijn er nog altijd negentien. Ja. En een sperre is zoiets geweldigs als je dat van zo dichtbij ziet. Overigens blijkt ook hieruit weer dat je niet in paramilitaire uitrusting... met een grote toeter op je buik uh, de, de verre weilanden in hoeft te gaan... om vogelaar te zijn. Hè. Ik zeg vaak, uh, kijk uit het raam, wacht tot je een vogel ziet gefeliciteerd, u bent vogelaar. Ja. Zo simpel kan ja. het zijn. Ik, ik herinner me, omdat we nu even over, de, over de roofvogels uh, roof hebben... Ja. Volgens mij schreef, je bent natuurlijk om en om geschreven... dus ik weet mm -hmm. niet meer precies wie wat schreef... maar volgens mij heb jij geschreven over, uh, over een roofvogel... die een meerkoet te grazen had. Ja, grazenom, ja ik het? heb een keer uh, in een duingebied bij mij... in de buurt bij Den Haag een, uh, toegekeken, ik kon niet anders... Uh, door mijn verrekijken hoe een havik een meerkoet uit het water sleurde en daarbovenop ging zitten en dus, uh, zijn haaksnavel in die oogjes priemde. Je en, uh, oogjes. Ik zag het allemaal beeldvullend gebeuren, deze moord. Ik zag de partner van dat, andre, van dat meerkoetje een beetje... Uh, eerst licht wanhopig wat koeten... en toen trok hij zijn schouders op en zwom niet verder, leek het wel. Ja. Dat vond ik minstens net zo schokkend <lacht> als, als de moord zelf. Nou, dat, nou, dat, dat, dat las ik in je stuk en, en toen dacht ik van ja... Uh, jullie zijn elke dag aan het kijken naar die vogels. Uh, doe je ook wat levenservaring op via die dieren? Ga je ook anders tegen de dood en het leven aankijken dan? Nou, um, het klinkt misschien verheven... maar de, de verwondering en de verbazing over de diversiteit... en de tekening en de gedetailleerdheid van sommige vogels die zet je wel aan het denken over uh, diepe levensvragen. Koos <laughs> van Zomeren heeft dus iets geschreven... dat zou ik nu uit mijn hoofd moeten citeren... als ik God was en ik zou mijn bestaan willen bewijzen... dan zou ik mij beroepen op de uil... Cut, Want op de uil heeft iemand heel erg zijn best gedaan. <menus> ja. En dat snap ik. Dat <interview> ja, dat, ja. Als ik een ijsvogel voorbij zie schieten of een gele kwikstaart, een prachtig vogeltje, of een puttertje, of een mus zelfs. Ja, dat zijn zulke mooie geraffineerde, getekende vogeltjes. Dan denk je, zijn dan begin je bijna te geloven dat P P iemand daaraan gewerkt heeft. Maar. Ja, ja maar, maar als ik dit zo hoor uh, uh, uh, uit, uh, uit uh, jou en blij, jullie mond... <laughs> nee, dan, dan denk ik van god, twee, twee, journalisten. Ik weet niet hoe druk jullie zijn, maar ik journalisten altijd druk. Dan, dan, dan, dan ja, het wordt het bijna esoterisch... dat die vogels jullie dus de rust schenken. Nou, ja. Ik, ja ik denk wel dat het zo werkt. Ik, ik kom inderdaad tot rust als ik in de natuur loop. Ja. Vroeger bleef ik dan, omdat ik moe was uh, van een week keihard werken, hing ik zaterdag op de bank met een pak kranten. Ja. En nu sla ik, uh, mag eigenlijk niet voor mijn werk, sla ik de weekendkrant wel eens over. <laughs> ben ik niet aan toegekomen, omdat het uh, lekker weer was en ik had zin om te wandelen ja. en vogels te kijken. En ja, daar geniet ik toch eerlijk gezegd veel meer van. We zitten precies in de goede week, hè? op een of andere manier. Want het is het, een het, boekenweek. Ja, het is ja, een boekenweek, maar het is ook echt lente geworden. Ja. Want ik, ja. door ja. jullie boek keek ik vandaag, ik heb ook een achtertuin. Ja. En daar zag ik ook het nodige heen en weer ja. gaan. Ja, het is, het is helemaal los. Afgelopen, afgelopen zondagochtend om half acht... ging ik hardlopen door de duinen in Den Haag. Het had gesneeuwd, het was nog bevoren. Twee graden onder nul, ik moest uitkijken om niet uit te glijden. Om half twee smiddags middags, liep ik de stad in. Was het tien graden warmer, de zon scheen... de vogels kwetterden in het rond... en de terrasjes zaten vol met mensen. Ja. Ja. In vijf uur tijd heb ik het van winter naar lente zien. Het... Ja, een ja, explosie van vogelgelukken. Ja. Ja. En, ja. Ja, ik, ik ben even de naam kwijt. maar Er, is nu, er draait nu zo'n film, hè? De, de, de Wilde Stad, geloof ik dat hij ja. heet. Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, houden jullie van de vogels... die zich helemaal te goed doen aan stukjes pizza in de stad... en, uh, en leven op, uh, op, uh, op <swek> patat met mayonaise? Da daarover verschillen wij van mening. <swek> het valt mij heel zwaar om de zogeheten patatduif... zo'n zo vrattig ja. exemplaar met twee tenen en bulten op zijn snavel... Ja. om die mooi te vinden. Die moet er ook zijn, hè? Het zijn ook lelijke ja. mensen. Zeker, ja. Die vervullen zeker een functie. was het maar om het contrast te schetsen met de mooie exemplaar. in plaats. Ja, maar hij maakt er een karikatuur van. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want uh, dat, een stadstuif, hij noemt het patatduif denigrerend. Ja. Een stadsduif is gewoon een hartstikke mooi duifje. Hij heeft een hele mooie paarse groene rand in zijn nek. Het uh, is echt onzin. En dat hij er dus soms een beetje groezelig uitziet, komt door de stad. Maar niet uh, ja. door hemzelf, zeg maar. Nee, maar kijk, Jean-Pierre is natuurlijk dat, dat, dat, dat zit, dat zit in die stukken van hem. is natuurlijk de romanticus. Die staat het liefst alleen bij een roerdomp. Ja. ja. Ik nou, hou ik van ook. schoonheid. Ja, is dat nou, Ik verkinkt? vind, ja. vind de eigenlijk wel een behoorlijk mislukte vogel eigenlijk. Een hele rare, lelijke gedrongen ja. rijgen. Ja, ja toch ja, ja we het wel eens. Is Eigenlijk een mislukt model. Mis, mislukte, ja, rijgen, ja, ja, ja, ja, een mislukte rijgen. Maar ja, absoluut. Maar hoor dat geluid vallen. Dus ja, dat, dat geluid. Dat is al ja. fascinerend. En als je die tekening op, op, op, op, op z'n veren ziet, daar staat een heel korenvak. Maar wacht even, Champier, jij zegt het geluid, maar jij begint toch al doof te worden, of niet? Nee, nee. Dat is te maken dat je vroeger dat dat ook meespeelt. Het geluid wordt minder. Moet bekennen, het is mij tijdens een kleine excursie niet gelukt... wat alle andere 30 deelnemers wel lukte... om de braamsluiper te onderscheiden... van de andere vogels die in de duinen zaten. En De, de leider van die excursie deed het talloze malen voor. Iets van pep, pep, pep, pep, deed hij. En ik hoorde echt helemaal niet. Ja, We gaan aan het einde van dit gesprek <laughs> over de vogels. Maar mensen de cliché vraag, wat, wat, welke vogel je nog liefst zouden zien? Steenuiltje. Wielewaal. Oké, bielaau. Bielaau geel, hè? Knalgeel, ja, knalgeel, fantastisch. Nou, het is niet echt een, een, een standaard vogelgids, wel een hele originele. Het is een veldgids over vogels en vogelaars, spotvogels die geschreven door Jean-Pierre Gele, Saskia van Loenen. Vanaf nu in de boekhandels verkrijgbaar. Ga op zoek naar uw geliefde of naar een nachtvogel. Uh, morgen presenteert hier Rob Trip. Nog een goede nacht.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 Ik ook, www.secondlove.nl NTO Radio 1.